Citydijkers met het NOS-journaal. Het kabinet kijkt positief naar een eventuele deelname aan een vredesmacht... die Oekraïne na een akkoord met Rusland moet beschermen. Mocht het zover komen, dan staat Nederland daar welwillend tegenover, zegt premier Schoof. Hij benadrukt dat er nog geen enkele beslissing is genomen... maar dat de discussie om Nederlandse militairen te sturen wel serieus gevoerd moet worden... voor het geval Oekraïne een, een deal sluit met Rusland over het beëindigen van de oorlog. Premier Schoof heeft ook verbaasd gereageerd op de toespraak die de Amerikaanse vicepresident gisteren gaf. J.D. Vance haalde daarin hard uit naar Europa dat volgens hem zich minder zorgen zou moeten maken over Rusland en China. Ook sprak hij positieve woorden over de rechtsradicale Duitse partij AFD. Onder meer de Duitse bondskanselier Scholz noemde de uitspraken onacceptabel. Premier Schoof zegt de woede in Duitsland heel goed te begrijpen. De Amerikaanse president Trump waarschuwt dat Hamas vandaag alle gijzelaars moet vrijlaten. Hij benadrukt dat de deadline die in het staakt het vuur is afgesproken over twee uur verloopt. Trump zegt dat het nu aan Israël is om te besluiten wat het daaraan wil doen en dat de VS dat besluit sowieso steunt. Afgelopen week had hij de deadline ook al eens genoemd. Toen wilde Hamas stoppen met het ruilen van gijzelaars voor Palestijnse gevangenen omdat Israël zich niet aan de afspraken zou hebben gehouden. Na de titel op de 1500 meter is Marijke Groenewoud ook Nederlands kampioen op de 3000 meter. Ze eindigde in 10.5 net voor Merel Konijn en Joy Beunen, die zilver en brons wonnen. Groenewoud Konijn en Beunen hebben zich daarmee automatisch gekwalificeerd voor de wereldkampioenschappen in Noorwegen. Het weer, het is vrijwel overal droog, in een graad of 3, vanavond en vannacht. Dan gaat het licht vriezen, kan het op sommige plaatsen ook wat gaan sneeuwen. Morgen is dan een dag met meer zon en dan wordt het maximaal 4 graden.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 Jazu uh, en uh, Danko, oh, Het is uh, even na vier uur. Welkom terug. Zandvoort op zondag, zaterdag. Dan begin ik met zondag. Uh. Dat is mooi. Zandvoort op zaterdag. En uh, ja, wat gaan we in het uh, derde en laatste uur nog uh, doen Richard? Ja, we gaan nog wat uh, evenementen doen. We hebben een pit report met Renno Lawson en een dier van de week. Een dier van de week. Nou, gezellig. En uh, ja, als uh, Fred straks uh, weer langskomt, horen we ook uh, wat hij gaat doen. Allemaal uh, zometeen meteen tussen vijf en zeven uur. It was a pity, a pity But that was a nightly cold over de Lightwind Outs. Nou, wij zetten ze juist aan vanaf kwart voor zes. Nog 1 uur 33 minuten en 47 seconden. En dan is de live Lightwalk officieel begonnen. En dan gaan we een hele avond een mooie avond tegemoet. Met veel muziek uiteraard. Met de DJ's die langs de route staan. Mensen die rondlopen met Onder meer petten op met een lampje daarin. Net als Richard en ik op dit moment op hebben. Hier in de studio. En uiteraard heel veel versiering in de verlichting. Hier in Zandvoort. Dat ga je meemaken vanaf kwart voor zes. Wij gaan zo dadelijk weer praten met Randall Lawson. Dat is het wekelijkse pitreportmoment. En eens even kijken of hij het een of ander te melden heeft. Met name over de presentatie van de deliveries van de auto's. Hè? Want uh, daar is wel uh, veel over te doen. Hoe gaan de auto's er de komende tijd uh, uitzien? Dat uh, gaan we horen van, uh, van uh, Rendel, als er in ieder geval iets uh, over bekend is. Want uh, we hebben wel de nieuwe auto van McLaren gezien. Maar is dat ook uh, de nieuwe auto van uh, McLaren? En verder gaan we ook nog naar de IndyCar toe. Want daar hebben we goed nieuws vanuit de IndyCar te melden. Dat in de, de nieuwe Pit Report. Zo dadelijk hier op de, de Zandvoortse Radio. Maar eerst gaan we deze nieuwe single van Alex Warren voor je draaien. Hier is the Ordinary: They say the holy water down. And this town's lost its faith Our colors will fade eventually So if our time is running out Day after day We'll make the mundane a masterpiece Oh by my, oh by my love I take one look at you, you're taking me out Of the ordinary I want you laying me down Down to a dead and buried, on the edge of your knife, staying drunk on your vine. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found. Them. En dat was uh, die, dit nieuwe single van uh, Alex Warren. DFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. En uh, die heet uh, Ordinary. Het is uh, inmiddels kwart over vier op de grote klok... Uh, voor mij, uh, Rendel, Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Is goedemiddag. het op jouw klok ook uh, kwart over vier, toevallig? Nee, ik, heb, uh, ik, ik ga even kijken nu naar het ja. we ja, net overheen. We, we zitten helemaal op, op, nou, spot on, hè? Zeg maar. Ongelooflijk, hè? Ongelooflijk. Ja, maar, maar in de oude sport gaat alles altijd om twee seconde, hè? Dus dit uh, gaat helemaal goed. Ja, zeker. Nou ja, het aftellen is uh, voor jou uh, ook begonnen. Want uh, ja, jij bent natuurlijk uh, de organisator van de Youngtimer Touring Car Challenge want die gaat over ja. 55 dagen, gaat die weer van start. Eindelijk. Eindelijk. eindelijk. Een heel lange winter. Ja. Een hele lange winter. En uh, ja, iedereen is er klaar voor. Uh, en uh, ja, natuurlijk op een iconische circuit, hè. Monza gaan we beginnen. Ongelooflijk, dus, uh, hè? Ja, dus dat is wel de tempel, uh, bijna de tempel van autosport zeggen ze wel eens. Maar dat is, ja, jongens, ik denk alleen niet dat wij 100.000 tifo's daar gaan zien. Maar uh, het wordt natuurlijk, uh, iedereen zit, uh, wil heel graag rijden daar. Dat ja, is ja, ja dat begrijp ik en uh, ja. Ik las ook uh, op uh, de website van de Young Timer uh, to Touring Car Challenge... dat je ook nog extra plek hebt uh, weten te ja. creëren. Ja, uh, hey, laten we zo zeggen. Ik moet heel erg uh, dealen met Italiaanse maffia. Dus dat is heel erg mooi. Uh, want die, Italianen, die uh, afspraken aan Italiaan is heel erg moeilijk. Maar ik heb wel voor elkaar gekregen dat we met meer auto's kunnen, van stad kunnen gaan. Uh, dat waren de eerste instantie. Ze we met 45. Maar we mogen nu... 55 auto's te starten. Dus dat is mooi. Dat is mooi. Dus zo'n 55 dagen starten we met 55 auto's. 55, 55, 55 auto's, ja. En dan twee volle stadvelden. Het zijn twee velden waar we vol weg gaan. Dus, en, uh, dus we zijn nog heel veel mensen aan het bouwen. Dus ik heb een heel veel mensen die zeggen, we bouwen door, we bouwen door. De auto moet klaar. Maar dan eh, wordt, het, uh, wordt het wel een feestje, ja, dat kan ik je wel vertellen. Ja, <grijg> mooi man, mooi. Dus uh, ja, jij hebt er ook weer zin in natuurlijk, uh, om uh, dat uh, weer uh, voor elkaar te krijgen daar op Monsa. Ja. Nou, voornamelijk om alle rijders uit de hele Europa weer te zien. Dus, uh, je, weet je, we zijn toch een beetje familie geworden de afgelopen jaren. En uh, je, je hebt vriendschappen opgebouwd, maar uh, die woont in Spanje, die woont in Italië, die woont ergens in Zuid-Frankrijk. En uh, die vliegt ook niet elke dag naar ze toe. En dan uh, komen we toch wel weer bij elkaar. Dus uh, dat uh, dat wordt weer heel veel talen spreken. Uh, in drie zinnen kan ik soms wel in drie verschillende talen bezig zijn. Maar het is, uh, het wordt één groot feestje. Dat is helemaal goed. Wauw, helemaal leuk. Nou ja, wij gaan uh, dat weekend uiteraard ook weer uh, met Pitten Report uh, bijkomen En dan uh, ja, even een moment uh, plannen dat, uh, dat jij tijd hebt natuurlijk. Want, uh, ja, we zijn nog heel erg aan het schuiven met het tijdschema, want we hadden zelfs uh, nog een wedstrijd om 7 uur op zondagavond. Nou, die heb ik even uitgeschrapt. Dat ging niet helemaal goed. Dan is iedereen omweg weer uit, zeg maar. Uh, nee, ik we uh, tijdschermen tijdschema even kijken en uh, kijken wat het zelfs, uh, wat het beste is. ik vind het kort, Renlop, voor uh, de luisteraars die niet weten wat uh, de Youngtimer Touring Car Challenge uh, inhoudt. Uh, dat is een race serie, uh, die bestaat al meer dan 30 jaar. En ik, uh, ik organiseer dat nu zelf, want ik ben nou degene die alles uh, uh, de touwtjes in de handen heeft de laatste 15 jaar, zo'n beetje nu. En uh, dat is een serie voor allemaal auto's uh, die gebouwd zijn. En het maakt niet uit, hè? de wieler met de stuur heeft alles gaan meedoen, uh, tot heen in 1990. Okay. En uh, we gaan in de MOPSA ook starten, nog een start met een uh, serie, een tweede kid, met allemaal hele dikke, zware prototypes, oude normale auto's en auto's uh, tot, en met, uh, tot en met 2000. Dus iets nieuwere auto's, maar ja, euh, ook de historische auto's wordt verschuift natuurlijk een klein beetje. Want ja, er zijn nu wel eens mensen die euh, geld hebben om te gaan racen, maar die boven hun euh, bedhouders een, een, een poster hangen van een wat nieuwere auto's... zeg maar. Die willen heel graag daarmee rijden natuurlijk. En die hebben niet zo heel veel vaak met een auto uit de jaren 60 of 70 iets. Nee, dat en, is ook zo. De tijd uh, gaat door, hè de natuurlijk? De tijd gaat door. Dus uh, en ik zeg wel, ja jongens, maar het uh, is heel simpel, een auto uit uh, zeg maar. Ja, ja 1999 is ook al 26 jaar oud hè, dat ja. moet je het zien, dus ook al een on worden. Zeker weten, ja, nou ja, ik had het altijd eh, in het kort eh, met de radio natuurlijk hè, ik draai heel ja. veel jaren 80 uh, muziek, dus ja. ik denk van ja, vroeger draaiden we ook allemaal jaren 80 muziek, dus ook oude muziek, maar toen zaten ja. we in de jaren 80 dus uh, dat, dat uh, het werd... Was nieuw. Dat, toen was het nieuwe muziek, ja, ja, ja, ja. Dat, ja. Dat, is, maar, dat is een beetje het hetzelfde wel. idee van de tijd hè. Ja. Het lijkt wel over muziek altijd wat uh, meer, ja, minder tijd loopt. Of wel meer, ja, dat gaat langer mee, zeg ik wel. De muziek. Want, uh, weet je, eerlijk, ja, ook muziek uit de jaar 60 is nog steeds geweldig. Zeker dus, uh, weten. En dat vinden we niet oud. Daar nee, ja, nee, heb je zet, nou, de, de heeft helemaal gelijk in. En ook ja. de jeugd doet mee. Hè? Je merkt heel vaak uh, dat uh, op TikTok uh, toch weer zo'n oude plaat uh, even onder handen wordt genomen. En niet eens met een heftige beat of iets. En dat nee. toch, weer, uh, ja, toch weer aanslaat uh, bij de jongeren. En jongen en ik, ja, nee, volgens mij gaan die jongeren ook steeds meer toch de vintage zien. Dus we gaan toch weer terug in de tijd. Dat, nou, is, we met de dat is ook weer zo, en ook met de auto's, best leuk. Zeg maar, best, leuk, best leuk. Gaan we in een open ja. cadetje rijden of zo? Uh, zeg ja, maar. ja, ja. ja er, er zijn natuurlijk heel veel nieuws in de autosport gebeuren. Want uh, gelukkig, hè, jongens, Serine is 4K. Rien ja, is Oh, briljant. De plek gevonden. Briljant. Ja, gewoon met deel uh, coin racing en die lopen ook al een tijdje mee. En uh, ja, gelukkig dat hij een plekje heeft. Maar, uh, niet weer bij de, de super top teams, maar wel een team wat uh, het ooit verleden door een aantal wedstrijden gewonnen heeft. Hè, en dan ook grote namen hebben daar gereden. Dus ik heb wel zoiets van, nou, daar kan hij mooi op doorbouwen. En dan krijgt een uh, vrij jeugdige rijder uh, na zich. En die kan hij ook nog een beetje gelijk, hoewel uh, hij zelf eens 24 jaar is, hè, dus, door een jonge rijder. Maar hij heeft natuurlijk enorm veel ervaring, hè, meer een start van wedstrijden geloof ik. Nou ja. Daar, of, of, of. Ja, daarom hebben ze hem toch ook binnengehaald, om die, uh, ja, maar die het uh, jonkies uh, zeg maar een beetje het vaart te, te, te, te, te, te laten leren. Ja. ja. En dan ben je zelfs 24, hè? dan ben je eigenlijk al ja, oud. Ja, ongelooflijk. ongelooflijk. Nee, maar we zijn zo blij dat er van kant uit uh, toch nog ja. terecht is gekomen. Ik ben ontzettend blij, hè, moe. Dat, dat, dat, dat wil je gewoon. We, we willen ook daar, nee, aan die andere kant van de oceaan... willen we ook uh, die Nederlanders... We doen het al heel goed hè, met Nederlanders daar. Hè. In het IMSA-gebeuren uh, hebben we natuurlijk uh, uh, diverse rijders rijden. Die gaan natuurlijk hoor uh, in die dondje bijvoorbeeld... de ringen van de zanden. Uh, we kennen ze allemaal wel. Maar uh, in die formuleklasse willen we natuurlijk ook een hoop Nederlanders hebben more het is in het verleden met Ari Leijendijk junior niet gelukt. Maar ja, laten we maar gewoon. Dit is het wel gaan doen. 4K heet hij daar. 4K, ja, dat klinkt wel mooi. Dat klinkt heel mooi. Dus laten we hopen dat hij gewoon lekker mee kan doen weer. En ook op Indie gewoon goed gaan vlammen. Want die jongen die kan het gewoon. En heeft toch wel een pak ervaring. Dus laten we het ophopen. We zijn er heel blij mee. Dus zeker even aandacht daarvoor. Maar dan gaan we ook naar de Formule 1. Want dat gaat natuurlijk binnenkort ook weer beginnen. En, uh, nou heb ik uh, een beetje geleerd voor, uh, voor, van de Formule 1-teams. Die willen natuurlijk, ze hebben die, uh, die nieuwe auto's... of althans, aangepaste auto's... hebben ze ja. natuurlijk allemaal uitgeprobeerd in windtunnels en uh, noem maar op. Maar op het circuit kan het dan net weer even anders zijn. Dus ze willen natuurlijk ook weer het uh, circuit op. En uh, ja, dat heeft uh, onder meer, meer McLaren al gedaan. En dat doen ze uh, onder het motto van een uh, filmdag... Ja, dat ja, doen ze onder de motte van de filmdag. Dan mogen er eigenlijk, eh, laten we zo zeggen, niet... Er mogen maar ook een bepaald aantal rondes, rondjes gereden worden. Ook maar een bepaald aantal tijd krijgen ze daarvoor. En dan mogen ze ook niet eh, op top gaan rijden, officieel. Nou, ik heb ik nieuws voor je. Er wordt serieus gas gegeven. Zeker. Ja, want ze willen het ze willen toch even uitproberen. Of niet alles warm wordt en dat soort dingen. Nou, McLaren heeft het ook gedaan in een hele opvallende livery. Hè. Het was een beetje camouflageachtig. Ja, precies. Uh, nou, vond je het mooi? Ik niet. Maar... Nee, ik ook niet. Ik ook niet. Nee, hè. Niet. Maar wie dat niet deed en wie wel gelijk eigenlijk een beetje in de uitmonstering kwam was Williams. En die waren wel gewoon een beetje al in zijn nieuwe kleuren moeten zijn aan het testen. En wat daar voornamelijk opviel, dat die auto toch wel totaal veranderd is. Dus Carlos krijgt toch een hele andere auto onder zijn kont dan zijn voorgangers. En, eh, en daar zijn toch wat technisch waren, er gelijk een heleboel eh, zaken echt anders. Waar vooral bij de achterkant eh, wat helemaal opviel, eh, dat zij van, eh, de ophanging helemaal veranderd hebben. Waardoor ze de ondervloer eh, breder konden maken en een hele andere aerodynamica aan de achterkant konden doen. En dat is dan toch wel weer een nieuwigheidje. Dat je ik, ik, ik, Formule 1 zit niet stil. Ze doen er toch weer wat anders. Dat is heel erg goed. Ja, zeker. Ja. En, uh, ja. Nee, dat merk je ook uh, met uh, McLaren. Die heeft wel uh, afscheid moeten nemen Natuurlijk van hun uh, extra bewegende voorvleugel. Ja, ja, ja. Maar nou, er staat nog steeds geen betonplaat op, hoor. Deze beweegt ook nog wel. Ga ik je vertellen. Ja, je ziet ze allemaal wel een beetje bewegen natuurlijk, maar uh... ja, ja ja. Nee, ja, ja. Ze hebben een paar dingen terug moeten schroeven. Ja, dat gaan we kijken of dat wat in de snelheid gaat doen of niet. Maar kijk, ze hebben natuurlijk nog niet alles laten zien. De, test, de testdagen moeten we nog gaan beginnen. Maar er vielen wel een aantal zaken op. En vooral Williams was toch vrij openlijk ook van wat ze allemaal veranderd hadden. Het Bodywork was totaal anders. Uh, wat je daar echt zag, dat er veel meer vloeiende lijnen in zaten. Nou, dan, dan, dan is er toch weer wat uitgedacht, zeg ik altijd maar. En dat vind ik mooi van Formule 1. Iedereen denkt van nou, ze gaan tot 2026 niet zo heel veel aan die auto's doen. Nou, ik heb nieuws voor je. Uh, stilstaan in de Formule 1 is achteruit, rollen. Dus uh, iedereen komt weer met echt een totaal andere auto. Zeker weten. En, uh, dus dat is mooi. En als de kleuren ook nog een beetje anders worden, vind ik het nog veel mooier. Maar ik moet wel zeggen, ik heb de, de, de kleding van Red Bull gepresenteerd zien worden. De 2025 kleding. Geloof mij maar, die auto is gewoon weer blauw. Ja. <laughs> nou ja, weet je, aankomende dinsdag uh, 18 februari. Of uh, ja, dan weten we het gewoon. Ja, dan zien we het. Dan zien we het. Beginnen. In ja, de o Arena in, in Londen worden ze dan allemaal gepresenteerd. En ja, dan moeten ze met de officiële nieuwe livery, zijn ze verplicht. Om daar te verschijnen. Ja, ze hoeven niet te komen met de hele officiële nieuwe auto. Dat is weer even al gezegd. Uh, maar ze moeten wel komen met de officiële nieuwe livery. Dus dat is wel. En uh, ja, wie dan helemaal zijn nieuwe wapen gaat laten zien, dat gaan we wel zien. Maar, uh, hebben we hebben al meer introducties gezien dat er uiteindelijk op de baan, uh, op de testbaan, een totaal andere auto stond. Hè? Dus, uh, <laughs> dat is ook zo, ja. Dat gaan we bekijken. Ja, Precies, is, uh, uh, ja, je, je moet die uh, pottenkijkers moet je niet hebben natuurlijk. Hè? Dus, uh... Nou ja, vooral omdat daar natuurlijk de cameramensen heel dicht bij elkaar uit heel dicht op staan. Hè? <laughs> dat bedoel ik, nou ja, dat is dinsdag, dat zou ik vanwege. Iets, uh, is 80 jaar uh, Formule 1, uh, geloof ik, was ze dan ook... Nee, uh, 75, uh, 75 jaar. 75 ja, jaar, okay. ja, ja, ja, ja, daar zijn ook, wordt ook heel veel over gesproken. Is dat wel, is dat niet... Uh... Uh, Want eigenlijk bestaat de Formule 1 natuurlijk uh, al veel langer. Uh, maar dan zeggen ze, ja, dit was het officieel. Nou, dat, dat zijn heel veel uh, journalisten zijn er gedoken... en die vinden dat allemaal dat ze dat, uh, niet waar. Maar ja, jongens, ga lekker een feestje vieren, maakt dat uit. Ja, <laughs> ja, toch? ja, zeker. En nou is het nieuwe vliegtuig van uh, Mafse Stappen... is gesignaleerd ja. uh, onder meer in, op het vliegveld uh, Maastricht... Iedereen in de war. <laughs> en iedereen in de war, want daar kwam hij in één keer aan, hè? Ja. En uh, ja. Ja, toen gingen meteen ook, eens, uh, wat was dat, teamgenoten of de techneuten... die gingen een geintje maken van... Uh, gaat uh, jouw vliegtuig net zo snel als je auto? Uh, of, ja, ja, ja, ja, ja. dat is alles weer gedaan. Nou, hij, hij is prima. Max wil... Uh, uh, ...geen tussenstop zou hebben, dus een vliegtuig genomen met een grotere rijkwijde. Klopt, uh, iets moet... van uh, 1200 kilometer, geloof ik, hè? Ja, 12.000. 12.000, ja. Ja, sowieso. Uh, uh, ja. ja, hij, hij kan uh, nu uh, eigenlijk over de wereld vliegen zoals hij wil. Uh, uh, nou ja, alleen maar gunstig, want zijn uh, even eerlijk... ...die jongens moeten nog wat gaan reizen dit jaar weer, hè? Moet, uh, ja, zeker. Ze gaan weer de hele wereld over en dan, uh, ja, als je dat met je eigen vliegtuig kan doen, is dat niet heel erg verkeerd. Ja, zijn er meerdere Formule 1 coureurs die een eigen vliegtuig hebben? Nou ja, ik weet wel dat de hoop ook vaak met elkaar meevliegen. Want uh, In zo'n vliegtuig zitten vaak ook van verschillende teams. Dat, uh, weet je, die in Monaco zitten, die vliegen allemaal dan bij elkaar mee. Uh, volgens mij doen ze helemaal zijn eigen vliegtuig al jaren, al heel lang. Uh, uh, en die neemt ook andere gerust mee. Dus het uh, is volgens mij, als jij een heel goed reisbureau hebt, moet je met die jongens gaan praten, zeg maar. Hé, <laughs> <Hey>, en Hendel, uh, <laughs> zouden ze dan ook benzine delen, benzinekosten? Oh, uh, ja, ik denk het wel Ik denk niet dat Max zegt, je mag meevliegen. vliegen Ik denk Max wel zegt, nou hier heb je het bonnetje Ja, <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja toch <laughs> ja. Ik denk het wel Of hij stuurt een dat kan oh, ook ja, natuurlijk Ja, een ja. ja, tikkie voor 20.000 euro of zo Moet kunnen, toch? Ja, toch, uh, zeker weten ja. Nou ja, in ieder geval uh, wel mooi uh, Dat uh, vliegtuig, uh, ja, dat is nou naar Frankrijk toe of zo, geloof ik uh. Los ik ergens... Uh, oh, ja, nou ja, uh, ze zullen ook wat kilometers even maken. Het dus ik heb geen idee. Ik zag gewoon dat hij weer helemaal in het de bijna in dezelfde als ze houden. Ja, dat is dat een, heel, we... een hele mooie registratie, hè? Unleash the Lion. Dus uh, de UL... Wat was het? Unleash... de. Dus de, de, de, de UTL. De, de PHUTL. Ja. ja, dat is dat heeft... een hele mooie uh, registratie. Unleash the Lion is natuurlijk zijn motto, hè? Dus, ja, uh, <laughs> Ja, dat is nog vrij, kennelijk. Precies, nou ja hij doet net als met de auto, hij verandert uh, weinig aan de livery. dus uh, zeg maar, uh... Ja, nou ook, ook met zijn helm. Hè. Iedereen is helemaal in de war, want hij rijdt bijna met dezelfde helm als vorig jaar. Ik geloof één lijntje iets anders is. Nou, dat vind ik dus wel weer mooi. Want dat is eindelijk een, keer een coureur die gewoon zijn eigen livery houdt... en waardoor hij herkenbaar is. Dat is dus, waar. Uh, en dan gaan alle fans weer gelijk... Ja, maar nee, we hebben allemaal dezelfde helm in de kast. Ja, je hoeft het niet te kopen, zeg ik dan. over wat maar. <laughs> ja, toch? Kopen ja. alleen je ik wil. Z zeker weten. Hè? Nou, uh, René, het zit er alweer ja. op. Nee, we hebben, ja, we hebben, uh, het is kort, ik heb nog veel meer nieuws, maar dan gaan we volgende week. Maar we wel... ja, ja, ja, de <lacht> tijd vliegt voorbij, hè. we zijn alweer 13 uh, minuten Rijm ja, onderweg. Ik, dus, ik, uh... ik, hou, ik hou mijn mond voor niet. Oké, dank, dank je ja. wel hè. en uh, heel fijn weekend. Ja, hetzelfde. En uh, ja, weekend. dan uh, gaan we natuurlijk eventjes uh, kijken hoe dat allemaal afgelopen is daar in de O2 Arena. Volgende week gaan we het over de liveries hebben. Zeker weten. Nee, ja. Ik hoop toch op een kleine verrassing zo hier en daar. Ja, ik ga goed komen. Uh, Oké, okay, dankjewel Rendel. Tot kijk, Rendel. Doe je schoonmoeder, de groeten. Ja, dan ga ik, nu, ik ga nu koffie drinken, gaat oh, goed komen. Oké. Okay. Ja, hoi. hoi. Okay, hoi. Als je denkt, deze ja die ken ik ergens van. Ja, dat klopt. Dat is Dan Harper namelijk van uh, die hele grote disco-klassieker Relight by Fire. En dit was een uh, singeltje wat uh, daarna gekomen is. Niet zo groot als uh, Relay by Fire, maar wel leuk om een keer uh, te draaien. Het is uh, na half vijf. Uh, we zitten er uh, klaar voor. Althans, Richard, voor het uh, Dier van de Week, Richard. Ja, en alle dieren in het asiel zitten er ook klaar voor natuurlijk. Hè? Uiteraard, ze vinden het zo spannend om te weten wie het Dier van de Week is geworden. Nou, het is dit keer Snoep. En uh, dat is een middelgrote mannetjeshond van één jaar oud. Uh, ik, vertel, ik stel hem even voor, want hij heeft zelf een verhaaltje geschreven. Ik woonde in een huis met katten, maar dat was niet zo'n succes. En daarom zoek ik nu een nieuw huis zonder katten. Ik ben naar uh, mensen toe vriendelijk, vrolijk en enthousiast. Ik ben een actieve, jonge speelse puber. En kan mij goed vermaken met speelgoed of andere hobby's. Als ik duidelijkheid, regels en regelmaat krijg van mijn baasje... dan zal ik kunnen opgroeien tot een stabiele hond. Nu heb ik namelijk nog wel wat hulp nodig in verschillende situaties... zoals wandelen met verkeer en uh, bijvoorbeeld vier keer als fietsers en auto's. En soms uh, dacht ik dat ik daar achteraan moest jagen. En ben jij klaar voor wat leven in de brouwerij? Gek op wat zoetigheid, dan ben ik jou snoep. Nou, als u belangstelling heeft voor deze hond... Kijk dan op de website van het Dierenthuis Kennemerland of breng een bezoekje aan het asiel. Oké, okay, nou dat gaan we zeker doen. Is leuk, uh, ja. dus, het is een leuke dier van de week. Ja, dus Gewoon even kijken op, uh, op de website uh, inderdaad van het Dieren uh, Dierenthuis. Voor uh, deze uh, leuke hond en uh, uiteraard de andere dieren die daar zitten. Wij gaan uh, de monkeys voor je draaien. Jazeker, een echte lekkere gouden ouwe. Hier is Daydream Believer. Oh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 Daydream.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 of the line.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 Weet je wat nou het mooie is? Deze omroep uh, CFM, die bestaat 35 jaar. 9 februari 1990, opgericht als we even de Kamer van Koophandel stukken uh, erbij pakken. En eind van het jaar uh, zijn de eerste uitzendingen begonnen. En dat begon allemaal een beetje met uh, dit soort uh, muziek. Zoals ook uh, de single van uh, Soul to Soul en the uh, Life. En als we het over dit soort muziek hebben, dan hebben we het ook over Fred. Want uh, jij bent er ook niet vies van, hè? Van dit soort uh, nee, muziek, uh, Fred. Zeker niet. Goedemiddag. Zeker niet. Goedemiddag. Ja. Nee, dat, was, uh, dat was een beetje in de disco tijd. Denk. Ja, ja. De begin uh, eind 80, begin 90, ja, zo'n beetje. Ja, heerlijke muziek. Dus zeker, joh. De Sol de en en alive. En ja, zo dadelijk hebben we weer een uh, entertainment view, Fred. Ja. Wat gaan we doen vanmiddag? Nou, eigenlijk zou het, uh, het, het feestduo hier zijn. Maar dat, uh, dat, uh, ze zijn helaas uh, weggekaapt voor mijn neus. Oh, want ja, ze hebben een optreden. Oh, dus. oké. Okay. Oh, dan mag het. Dan nou, mag het. Zullen ze nog wel blij zijn, toch? Ja, dat uh, ik bedoel, ja. De boterham uh, moeten ze daarmee verdienen. En, uh, maar we gaan ze wel bellen. Over uh, hun nieuwe single. Nu is nu. En uh, Mike Rieva, gaan we bellen. En ik ga nooit meer naar huis. Oh, oh, oh. nou is het goed dat je hem gaat bellen en niet dat hij in de studio zit. Dan <laughs> kom je er niet meer vanaf. Van nee. hey, en uh, ja, Jan Koevoet, die uh, gaan we eventjes bellen. Oh ja, dat is een bekende. Ik ja, zal er geen geheimtje ja, meer was, over maken. Ja, ja, hij was inderdaad hier in, de, hier in de studio aanwezig een aantal maanden geleden. <coughs> Zeker. nieuwe uh, nou ja, nieuwe single is uh, De kerst op de taart. Kijk, dat zijn leuke singles. Ja. Dus. En uh, ja, ik neem aan ook Kribbel weer... In uh, de ja, krieven in de keel nog meer? Of uh, gaan we lekker nee, nee, plaatje uh, draaien? Ja, dan gaan we lekker, uh, lekker de muziek draaien. En de mensen uh, de kunnen, het, uh, kunnen zich er een beetje mee bemoeien, hè, wat jij gaat draaien. Ja. En uh, ja, dat kunnen ze doen via www.zfmartisten.nl. Dat heb ik even niet gehoord. Dus www.zfmartisten.nl. En dan vind je het wel een formulier ja. invullen. En dan komt het uh, rechtstreeks hier uh, vanaf het uh, faxapparaat uh, fax in de studio. Uh, ja, ook voor de klassen natuurlijk. <laughs> he. komt, <laughs> het, komt het <laughs> zo uh, naar binnen <laughs> bij uh, Fred. Nou ja, hartstikke leuk. Uh, Fred wordt weer een leuke uitzending. Ja. Vorige week ook trouwens. hè? Had je ook een ja, leuke ja, gast. Ja, dan had ik, uh, had ik uh, Kim Jongke. Had ik hier als uh, <coughs> saakje. Zeker. En, en uh, de, ja, wie, Michael wie Ja, precies. De, de opticiën uit Zwaagdijk. Precies, ja. precies. Nou ja, die is wel uh, bekend, hè, geloof ik ook, uh, in het uh, ja, land. Ja, in het wereldje is die heel erg bekend. Heel erg uh, groot, uh, wat dat betreft. En uh, ja hoe, hoe is de verhouding uh, bij hem? Doet hij nog veel in de opticien of is ja, hij ja, meer aan ja, het ja, zingen, heb, uh, zeg maar? Ja, hij drie winkeltjes. Oh. En uh, zelf staat hij in Zwaagdijk. Dus uh, nee, dat, uh, dat is prima. En uh, mensen uit, uh, uit uh, het hele land uh, komen bij hem langs. En, uh, dus ja, hij doet zijn werk. Uh, hij verstaat zijn vak, moet zo zeggen. Mooi, en dan uh, Kim Jonker uh, erbij. Kim, Jong uh, er Kim Junk, <laughs> inderdaad. Ja, ja uit Vallendam. De Duizendpalen. Oh, uit nee? Vallendam, uh, ja, ja, ja, gelukkig. Paulendam. Ja, dat is net even de andere kant op. Dus, uh, maar uh, nee, ja, ze, ze deed het goed trouwens. -ie. Zeker, ja, ik is... vond het heel gezellig. Heb jij ja. het nog uh, kunnen horen uh, vorige week? Nee, hij ja, was weg natuurlijk. Ja, ja. Dus, nou, wij gaan er zo dadelijk weer van uh, genieten. Zfmartiesten.nl als je een uh, plaat uh, wil aanvragen. En anders gewoon zo dadelijk uh, lekker luisteren naar uh, Fred Heij... met Entertainment for You na vijf uur. Dankjewel. Nog een uh, plaat uit uh, de tijd van uh, Kedder Live uh, van uh, Soul to Soul. Is uh, deze, en die hebben we ook al hele tijd niet gedraaid. Nou ja, dat ken je wel, hè? Toch? Ik uh, hoor hem niet. Ah oh, ja. Zinito Corner. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. <laughs> Kopsaan. Op de zaterdagmiddag bij ZFM. of M. Dat was Nothing Compared to You. Nou, voordat we overgaan naar het Fred Heijer programma, hebben wij nog even wat evenementen. Want we staan helemaal in to de Lijden vandaag. Ja, ja want uh, heb je nog een lichtjes wandeling? Ja, dat nou? ik heb er nog eentje. Oh? Ja. ja, lichtjes in de duisternis, laat je meevoeren langs de prachtige route van 2 kilometer, midden in de Bloemendaalse natuur van Caprera. Je kunt de wandeling maken van 14 februari, dus dat is gisteren, tot 2 maart. De wandelingen starten vanaf 6 uur en om uiterlijk half 12 gaat het licht eruit. uit. Na de wandeling kun je op ons sfeervallende horecaplein met een lekker warm drankje nagenieten van de bijzondere ervaringen. Een ideaal uitje tijdens de voorjaarsweken voor het hele gezin. Voor meer informatie en kaarten kijk op caprera.nu de kosten zijn 17,50 per persoon. Ontdek het echte Zandvoort met een rondleiding met gids. Beleef op een ontspannen manier de rijke geschiedenis en cultuur. Laat u meevoeren door het oude dorpshart. Ontdek hoe Zandvoorters vroeger leefden. Welke beroemde personen hier verbleven. En welke monumentale gebouwen er eens stonden en nog altijd staan. De duur is anderhalf uur. En u kunt uh, meelopen vanaf maart 2025 tot en met oktober 2050, 2025 om de twee weken. Om 1 uur in het Zandvoortsmuseum. Museum. De komende wandeling, en dat is dan tevens de eerste, is op zaterdag 1 maart. Dus zaterdag 1 maart om 1 uur. En de kosten zijn 10 euro per persoon en er gaan maar 6 tot 12 deelnemers mee. Voor vragen reserveren info at info at of natuurlijk gewoon bij de balie van het Zandvoort Museum, 1 in Zandvoort. Altijd weer een mooie, een mooie wandeling door uh, Zandvoorts. Alleen ze lopen niet meer langs de watertoren, neem ik aan. Hè, want uh, die is een beetje gesneugeld. Ja, of uh, juist wel, hè? Of juist wel, ja. ja want, uh, Hier stond het nee, ja, ooit hoor, eens. Ik hoorde aan het begin hoorde ik daar al iets over. Hij is inderdaad uh, op tot vier hoog, uh, staat hij nu nog. En volgens mij gaan ze met dat laatste gedeelte wel iets uh, doen in het uh, nieuwe gedeelte, maar... Hoe dat precies zit, weet ik ook niet hoor. Dus uh, het viel me in ieder geval op dat ze nu niet verder meer uh, echt gaan slopen, nee. zeg maar. Dus uh, je hebt nog een framepje over van uh, vier hoog. En uh, daar moet het nieuwe toren bovenop komen, denk ik. Ja, dat, ja. Dat, dat zal het zijn. Ik dank je weer Richard voor ja. uh, vandaag. Graag gedaan. Je ook, en uh, ik... ja, en zo meteen veel plezier met Fred. Hij is er weer met Entertainment for You. En wij zijn er met zoveel op zaterdag uh, weer uh, volgende week zaterdag. Maar morgen niet vergeet ook te luisteren, onder meer naar Bert Snijders, de oude burgemeester zelfs van Haarlem. En uh, onder meer, uh, ja, met hem gaan we praten over uh, ja, bevrijdingspop, want daar is hij ook nog uh, voorzitter van. Ja, en, en hij uh, was natuurlijk een hele tijd ondergedoken, hè? dus dat is ook wel een super interessant Dat zal verhaal. zeker uh, inderdaad uh, nog zijn. Uh, en last en hij was voorzitter van alle uh, burgemeesters, burgemeesters in Nederland. Zo is het net dus Ben Snyder is morgen in de studio hier bij ZFM Zandvoort op zondag. Met Benno en uh, ondergetekenen, zou ze dat dan uh, zeggen. Dus, nou en uh, volgende week dan uh, is Zandvoort op zaterdag dus weer aan de beurt. En zometeen meteen is Fred aan de beurt. Hele fijne zaterdagavond en uh, morgen mee gaan lopen. Heel veel plezier met de Lightwalk en anders ga lekker genieten. En uh, ja, plezier je huisje nog een beetje, hè. dat is altijd gezellig. I um.